Kees Groot met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Het projectiel is mogelijk terechtgekomen in de zee bij Japan. De Verenigde Staten hebben de lancering inmiddels bevestigd. Het is nog onduidelijk om wat voor type raket het gaat. Het regime in Pyongyang zegt in staat te zijn lange afstandsraketten uit te rusten met kernkoppen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was vorige week nog hoopvol over een vreedzame oplossing van het conflict met Noord-Korea. Juist omdat het land al twee maanden geen raketten meer had gelanceerd. Op Aruba is het lichaam gevonden van de driejarige jongen die daar werd vermist. De peuter was ergens op het eiland begraven, heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een broertje van een vijfjarige jongen die vorige week in een ziekenhuis overleed... Vermoedelijk aan de gevolgen van ernstige mishandeling. Na zijn dood werd duidelijk dat de driejarige jongen al maanden niet gezien was. De moeder, stiefvader en oma van de jongens zitten vast. In een woning op een woonwagenkamp in Den Bosch heeft de politie twee lichamen gevonden. De lichamen werden rond zes uur vanavond ontdekt. De politie houdt alle scenario's open en kan daarom nog niet zeggen of het gaat om een misdrijf of een ongeluk. De risico's tijdens de viering van Oud en Nieuw zijn onaanvaardbaar groot. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad zou de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar noemen. Al jaren zijn er relletjes, branden en geweld tegen hulpverleners. De Onderzoeksraad zegt dat de politie te weinig kennis heeft van criminele organisaties achter de vuurwerkhandel. Verder is er van alles mis met het kwaliteitskeurmerk voor legaal vuurwerk en zijn ook gemeenten niet in staat om de problemen aan te pakken. Het weer in het binnenland kan vannacht lokaal mist ontstaan... bij temperaturen rond het vriespunt. Bij zee is het iets minder koud en blijft een enkele bui mogelijk. Morgen regelmatig zon, maar ook buien. Met kans op hagel en onweer, het wordt 5 tot 7 graden. Donderdag vallen er winterse buien. Dit was het. Zin in, Zin in Zandvoort yes! is Zin in Zfm. Zfm. Met nu jouw keuze, Zfm.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 The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 And my left got a handle with finesse And no stress would be best Unless yeah. yeah. it's all just for the best In which case I'll replace baby girl with the next Child, I never gave up on you You never gave up on me But time turned tricks and did no favors so to win Look at the time tired. Tried to blind our eyes But they we'll never catch us Cause we traumatized. No, our demise is not finalized Cause the sign is not true The time is right So they you say everything yeah. told me everything is be. if you let it be. is Unstoppable, unbeatable, undefinable like I know the universe told me. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.